Het verhaal van de reken ja, in school inzet en extreem hard werken ja. Zo verdiende ik mijn positie in de wet van de sterkste Na jaren ben ik CEO, CEO en heb een ja. goed loon En nu zie ik op het nieuws dat de belasting weer ik stop ja. betaald omdat ik zoveel verdien is de boodschap Ik moet zoveel afgeven dat ik bijna in de groot stap Wat willen ze nu van mij? Dat ik werk, werk, werk? En door mijn rijkdom stelen ze de helft van mijn geld Of meer, ja ik verdien veel zijn een keer reëel Ik heb er hard voor gewerkt met drie diploma's. kerel Nu willen ze, gewoon omdat ik aan een hogere klasse grenzen Dat ik geld geef aan al die arme mensen dat ze zelf een keer gaan werken. En wat sneller. Ik heb gans mijn leven gewerkt voor dit te kunnen hebben. Ja. Ze wijzen met de vinger. Zeggen wat ik moet opbouwen. Ja. En zeggen in de toekomst Kom alle druk op uw schouders. Ja. Blijkbaar moet ik mijn leven geven voor de toekomst. Terwijl zij in de zetel zitten wachten wat hen toekomt. Ze zeggen help moet rollen. En zo dat het nooit stopt, Maar het lijkt alsof ze willen rollen. Met mijn kop. Blijkbaar moet ik elk zijde idee van hen financieren. En als ik het bekritiseer. Dan noemen ze mij gierig. Ze zeggen help moet rollen. En zo dat het nooit stort. Maar het lijkt alsof ze willen Rollen met mijn kop. Ik ben zelf arm als ik al mijn geld aan de armen zou schenken En ik stel mij de vraag, zal er mij dan iemand komen helpen? Vertel me, dat ik wil er mij niet mee moeien Maar hebben mijn kinderen niet recht om gelukkig op te groeien? Ah. Of moet ik ze armoede laten kennen? Blijkbaar is dat wat dan gewenst utopie is gericht op iedereen zonder geld Jaarlijks doneert mijn bedrijf miljoenen Maar voor de gieren socialisten is dat nog niet genoeg hè? Ze willen meer, meer, meer, meneer de activist Zijn je zeerlijk en zeg, wie is hier de kapitalist? Ik heb een groot huis, ja ze noemen dat comfort Blijk geen genoegen Nee, met een kamer uit karton, echt waar Ook ik wil het beste voor de wereld Maar begrijp dat ik niet zomaar al mijn geld kan uitgeven Mijn familie moet eten, mijn dochter moet leren Want ik wil niet dat ze dezelfde armoede kent als mijn pp Vergeet Nooit het meer.